Tempelier, snackbar de Tempelier, Tempelierstraat 56 in Haarlem. Say. I let love slip away now. I'm the one who's crying, I'm the fool there's no denying when will my heart Yeah. De nieuwe. Dutch or the Dutch is stupid kind of love. En uh, het is uh, inmiddels 10 minuten over 3 geworden. Een uh, hele, hele goedemiddag hier uh, van Haarlem 105. Vanaf uh, het uh, Houtplein in het ABN. Amro Bank. Ben, uh, uh, ben je toevallig in de buurt of denk je van... nou, ik ben toch uh, toch dichtbij. Ik fiets even heen en weer. We lopen even heen en weer. Dan ben je ook van harte welkom om even bij ons een kijkje te nemen hier in de bank. Hoe wij radio maken, hoe de sfeer is hier op het Houtplein. Ik kan je vertellen, dat die is heel erg goed. Ik ga zo ook nog even naar een verslaggeefster Nena Vlas schakelen. Zij uh, loopt hier uh, op en rondom het, uh, het Houtplein heen. Het begint steeds drukker te worden. Want uh, nog maar 50 minuten te gaan. Dan staan de chefs hier op het podium. Ik heb het natuurlijk over chef special. Treden zij uh, live op. Zojuist uh, heeft uh, Dootan als laatste even gesoundcheckt. En toen stond ik toevallig even buiten. En ik kan je vertellen, het klonk gaaf. Het klonk gaaf. En dat is straks allemaal live. Uh, wij zenden uh, al, uh, al de optredens ook uh, live uit, kan ik je vertellen. Maak je daar maar uh, geen zorgen over. Je hoeft niet per se de deur. Het zou wel leuk zijn als je langskomt. En uh, we gaan uh, zo'n beetje naar het uh, einde toe werken allemaal... van uh, het circus van de afgelopen week. Want het was me echt een, toch een flink circus. Het begon natuurlijk allemaal op de Grote Markt. Hoe uh, Hozier uh, uh, de drie dj's het Glazen Huis in inzongen. En dat uh, komt vanavond allemaal op zijn einde. En hopen wij natuurlijk echt op een prachtig bedrag wat op is gehaald. Dit is Kerstmis. Dit is Haarlem. Dit is Haarlem 105.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 You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, hey, ay, hey. only rainbows after rain, the sun will always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 Grammar, keep your head up, uh, 19 over 3. Het is uh, nog maar uh, drie kwartier. Dan uh, beginnen de optredens uh, op het podium hier op het Houtplein. Ik heb er echt zo'n zin in, dat is niet normaal. En uh, wie er ook zin in heeft, is, uh, is Nena. Hi. Goedemiddag. Waar ben je? Ik sta nog steeds voor het podium. Leuk, hoe is het daar nu? Ja, tof. Alle bandleden van Chef Special zijn een beetje aan het soundchecken en alles aan het klaarzetten. Ja, en uh, het wordt steeds drukker. Leuk. Dus het is goed. En uh, zijn het een beetje, beetje gezellige mensen ook? Ja, ik zie hier nu toevallig twee mensen staan met een kerstmuts op. Goedemiddag. Oh, wat leuk. Goedemiddag. Want waar komen jullie vandaan? Uh, wij komen uit Alkmaar. En jullie zijn helemaal uit Alkmaar speciaal voor Series Request? Dat klopt, ja. En ook speciaal voor Chef Special nu of Kensington of favoriet? Oh, ja, Kensington en Chef Special toch wel. Ja, die zijn toch favoriet? En hebben jullie zelf nog wat gedaan, gedoneerd of een actie? Of uh, nou, ik heb mijn broertje geholpen met koekjes bakken die hij heeft verkocht. En uh, daarmee heeft hij 135 euro opgehaald. Oh, dat is een mooi bedrag. Hebben jullie het ook al overhandigd, zeg maar? Uh, ja, dat hebben we net gedaan. En die mutsen, hè? Want die zijn neem ik aan ook voor. Die hebben jullie ook gekocht? Ja, die hebben we ook gekocht. Die zijn 5 euro en die hebben we net gekocht. Dus ook daarmee geld gedoneerd aan Sears Request. Nou, top! Hey en uh, zie je al me mensen met, uh, met biertjes en dingetjes staan? Of? Nee, de me meeste mensen staan hier met uh, warme chocolademelk. Oh, echt? Het is nog geen tijd voor bier? Uh, nou, nee, ik denk ik niet. Nou, dat begint, uh, begint zo wel denk ik uh, rond vier uur is wel een mooie tijd. Dan is het, uh, moet ik even denken, uh, een tijdzone terug is het, uh, is het dan vijf uur. Want ze zeggen altijd, ergens is het wel vijf uur in de wereld. Hé, hey, en uh, heb je ook nog mensen rond zien lopen met iets van checks of wat dan ook? Nee, ik denk dat de meeste mensen die met checks rondlopen toch wel bij het, op de grote markt zelf staan. En ja. dat hier echt alle mensen puur en alleen staan te wachten voor de, nou op dit moment, chef special. Ah, Oké, okay. en uh, ga jij nog aan de warme chocolademelk? Ik denk het wel. Mijn handjes worden redelijk koud. Dus ik denk ah. dat ik zometeen ook even warme chocolademelk halen. Ja, kom halen, hier ja. dan maar even opwarmen. Ga ik doen. Dan zie ik je straks. Oké, okay, dankjewel. 89. 99. Harding, keep on shining. En uh, wij blijven hier ook uh, zeker shinen op het Houtplein. Nog uh, tot vanavond, tot het einde van uh, Series Request... zijn wij hier bij het live verslag. En uh, straks uh, hier het 023 nieuws. Met het laatste nieuws uit onze hoofdstad en omgeving. Maar er is nog muziek van David Guetta. Dit is Dangerous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 All I gotta know, bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. David Ketta, Dangerous, uh, twee minuten voor half vier. En uh, straks hier uh, allemaal kinderen van de basisschool, de Ark. Die komen hier uh, live zingen. Dat, uh, dat is een heel koor wat hier komt van twaalf uh, van man. Erg leuk, gezellig. Ik heb er uh, nu al zin, in, moet ik je uh, eerlijk zeggen. Is uh, muziek onderweg van onder andere Crystal. Maar gaan we eerst even naar het 023 nieuws, weer en verkeer. Dit is Haarlem 105. 023 Nieuws. Dit is het 023 Nieuws van Haarlem 105 in samenwerking met RTVNH. Goedemiddag, mijn naam is Femke de Jong. Een vrouw die rond half zes parkeergarage de kamp in de Haarlemse De Witstraat inliep, is daar gewond geraakt toen een man haar plotseling besprenkelde met een bijtende vloeistof. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond is een man met verwondingen aan zijn handen opgepakt. Om welke vloeistof het gaat, is niet bekend. Er zouden sporen. Van zoutzuur zijn gevonden, maar dit kan de politie nog niet bevestigen. De politie vermoedt dat het om een incident in de relationele sfeer gaat. Het glazen huis in Haarlem ligt nog altijd op koers om een recordbedrag binnen te halen voor het Rode Kruis. Na vijf dagen staat de teller op maar liefst 6.301.612 euro. Deze tussenstand maakte Gerard Koen en Domien rond half negen bekend. Op de vijfde dag van het glazen huis in 2013 stond de teller op 6.232.307 euro. De opbrengst van de elfde editie van Serious Request gaat dit jaar naar vrouwen en kinderen die seksueel slachtoffer zijn geworden in conflictgebieden. Vorig jaar haalde de DJ's een recordbedrag van 12,3 miljoen euro op. voor 5 over half 4 straks hier uh, wat uh, een heleboel kinderen van basisschool de Ark, hun uh, gaan hier live zingen. Uh, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken. Er is ook een gitaar bij, heb ik gezien. Het uh, is al hartstikke druk hier binnen op, uh, op het Houtplein nummer 47. Mocht je daar in de buurt zijn, mocht je toevallig uh, ergens uh, vlakbij wonen, dan, uh, dan ben je van harte welkom om dat even te komen checken. En uh, straks over minder als een half uur natuurlijk op het, uh, op het podium chef. Sp Special. Die zenden wij hier ook live uit hier op Haarlem 105. Felicidad Feliz Navidad We José Feliciano en uh, Feliz Navidad. Oftewel, op zijn Spaans is dat prettig. Kerstfeest mocht je het niet weten, dan weet je het bij deze. En uh, als je nou denkt, god, wat hoor ik daar in godsnaam op de achtergrond... dat zijn uh, de leerlingen van basisschool, uh, de ARK. Die zijn aan het Sound soundchecken. Die komen uh, straks hier uh, live zingen. En uh, je kan, zoals je al kunt horen, klinkt dat erg goed. Dat hier uh, straks dus. Adem 105 live vanaf de ABN AMRO op het Houtplein. Je bent van harte welkom... hier op Haarlem 105. There is no other time. Live vanaf het ABN AMRO gebouw op het Houtplein nummer 47... waar je ook van harte welkom bent. En wie er ook zeker welkom zijn, het staat hier helemaal vol. Kinderen van basisschool de ARK. En ik heb hier een paar kids bij de microfoon staan. Hey. Jop, hallo. Vertel, wie zijn jullie? Ik ben Fons. Ik ben Boas. Ik ben Mira. Nou, welkom. Jullie zijn van basisschool De Ark. En uh, wat, uh, wat komen jullie hier doen? Uh, wij hebben met onze school hebben we een nummer opgenomen en dat gaan we hier laten horen. Oké, okay, en voor uh, serious request ook? Ja. Oké. Okay. Hey, en uh, hebben jullie dat nummer samengeschreven of hebben leraren dat gedaan? Uh, of? Dat heeft, ja... Uh, yeah heeft hij gedaan, die daar. Ja. Oh, oh, die daar. Oh, die daar. Ja, ja die daar. Dat is, uh, U bent leraar? Nee hoor, ik ben een vader. Een vader? Ja. Van de rechter. Ah, kijk eens aan. De creativiteit alom, uh, al op de basisschool zelfs. Hey, hartstikke leuk. Uh, jullie zijn hier met, uh, met z'n twaalven. Uh, het is lekker vol, het is gezellig. En uh, jullie hebben uh, het nummer dus gemaakt voor Serious Request. Die gaan jullie zo meteen doen. Hoe vaak hebben jullie daarop geoefend? Um... Nou, we hebben al verschillende keren opgetreden, maar ja, we kunnen nu zo goed hoeven bijna, bijna niet meer te oefenen eigenlijk. Oké, okay, en uh, de, jullie hebben er ook niet lang over gedaan om hem uh, helemaal uit jullie hoofden te leren? Nee. Nee? Nou, het ging, uh, het ging hartstikke goed. Nou, mooi. Hé, hey, uh, ik, uh, ik ben eigenlijk wel uh, benieuwd wat jullie kunnen. Ik zou zeggen, ga lekker daarheen. Maak jullie even uh, klaar allemaal. Ik ga goed. En uh, dan lopen ze nu uh, allemaal, uh, zeg maar, in, uh, in de hal... En er staan er een uh, aantal uh, microfoons mee en uh, daar gaan ze uh, live hun nummer doen. I'm Mij nu verder gaan, werken aan de toekomst. In de hoop dat ik nu rust vind. Dat dat toekomst, ik heb genoeg moeten doorstaan. Zijn soms afgekomen, honden die niet genezen willen. Het is fijn zijn de afgekomen. En misschien kan ik vergeven, nee, vergeten zal ik nooit Wat heb jij op je geweten? Misschien besef je ooit Ik vraag me af, heb ik jou ooit iets gezaan? Alle dingen die je doet, hoe kijk jij jezelf nog aan? Wat aan mij is om te geven, Het is niet van jou om zo te nemen Want ik ben niet van een ander Is niet van jou om zo te nemen, want ik ben niet van een ander. te gek de leerlingen van de basisschool de ARK. Hé, hey, jullie zijn echt super tof. Dank jullie wel. En uh, fijne kerst. Van hetzelfde. Dank jullie wel. En uh, ga lekker genieten. Zometeen van de optredens hiervoor. Want uh, over tien minuten dan is het eindelijk zover. Dan uh, beginnen uh, de optredens op het podium. Uh, ik, uh, ik ga gewoon eens even. We hebben ook namelijk een uh, schuif hier. Hoi, op het uh, mengpaneel. En als ik die openzet hoor je als het goed is het geluid van het podium. Even checken of er al uh, iets te horen is. Nee, het Glazenhuis uh, is daar nu uh, live op uh, van 3FM, uh, wat er uh, nu uit wordt gezonden. En uh, straks om 4 uur uh, begint hier Chef Special. Ik ga nog even het uh, programma met je doornemen. Om 4 uh, uur Chef Special. Om 5 voor 5 begint Dotan. En om 10 over half 6 Jet Rebel. Mr. Props komt om, uh, moet ik even goed kijken, 5 voor half 7. En om 10 voor 7 komt Affraject om tien over half acht is het de Beurt aan Kensington. En tot slot om vijf over half negen Jacqueline Govaart. En dan gaan we daarna de DJ's verwelkomen hier op het Houtplein. Dit is Kerstmis. Dit is Haarlem. Mark Straks gaat het echt beginnen. De optredens hier op het podium op het uh, Houtplein. Het begint steeds drukker en drukker te worden. Maar ook gezelliger en gezelliger. En uh, ja, ik weet niet of je het mee hebt gekregen van de week. Uh, dat was uh, eigenlijk wel een uh, gigantische stunt voor. degenen die het niet hebben gezien zal ik het uh, nog even uitleggen. Wat was er aan de hand? Gerard Ekdom, glazen huisbewoner. Hij uh, nam zijn collega's Domin en Koen in de maling. Door even achter, uh, tenminste buiten hun studio... Te gaan in het glazen huis. Even in het keukentje te gaan staan. En te doen alsof hij Gary Van Dek was. En ja, Koen en Domien dachten: ja, we hebben hem aan de lijn, we hebben hem aan de lijn. Hoe gaaf is dat? Ja, het bleek gewoon achteraf Gerard Ekdom te zijn. En uh, ja, toen was eigenlijk, ja, het liep een beetje uit de hand. Want uh, toen kon je gaan bieden op uh, de kersthit van uh, Gary Van dek. I'll be there this Christmas. Uh, ja, het is een leuk kerstnummer natuurlijk. Maar als, je, uh, als er 25.000 euro op zou binnenkomen... dan uh, zou Gerard Ekdom hem live gaan zingen in het glazenhuis. En dat gebeurde, uh, wat was het, gisteren of eergisteren? Mm, ik weet het niet precies meer. Er is natuurlijk zoveel gebeurd. Heeft hij het ook echt live gedaan? En toen hij het live deed is er zelfs al 46.000 euro opgaan. Dat zal inmiddels wel een stuk meer zijn. Maar ik vind het reden genoeg om die nog even te draaien... Mireldi well, van uh, Gary Vandek, I'll Be Home, this, I'll Be There This Christmas. Even though the bells were ringing, even in the freezing cold, I was always busy leaving you. When the flakes were falling, the server's always been so lonely. Underneath the mistletoe. And always knew When the flakes were falling This year I won't let you down Cause now it's you and me Mee, want het gaat nu beginnen op het podium hier op het